Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Studenten gaan actie voeren tegen de nieuwe langstudeerboete die het nieuwe kabinet wil gaan invoeren. Studenten die dan meer dan een jaar vertraging oplopen moeten dan 3000 euro gaan aftikken. Studentenclub ISO heeft een duidelijke mening over die langstudeerboete. Dat is voor ons onbegrijpelijk, want wij zien en horen dat studenten op meerdere redenen uitlopen met de studie. Ze doen bijvoorbeeld een bestuursjaar, zijn mantelzorgen, doen een medezeggenschapsjaar of hebben te maken gehad met ziekte. Al deze studenten gaan straks geraakt worden met deze boete en dat vinden wij onbegrijpelijk. Ja, daarom hebben ze met 40 andere studentenclubs een brandbrief gestuurd aan het demissionaire kabinet. Over twee weken is er ook een demonstratie in Utrecht.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 Een vliegtuig van Austrian Airlines is flink beschadigd door hagel. De Airbus was onderweg van Mallorca naar Wenen toen die boven Oostenrijk in noodwier terecht kwam. Door hagelstenen dus werd de buitenste laag van de cockpitramen verbrijzeld en ook werden de neus en een paar panelen van het vliegtuig verwoest. En dan nog een dieet dat niet alleen goed is voor jezelf, maar ook voor de planeet. Ja, volgens wetenschappers bestaat het echt. Het planetair dieet bestaat voor de helft uit groente en fruit. En daarnaast een klein beetje vlees, granen, noten en zaden. Ja, als je je daarin houdt, leef je volgens experts niet alleen langer. Je zorgt ook voor bijna 30% minder uitstoot. Het weer dan nog, ja, het is een natte boel. De loop van de middag tussendoor een heel klein beetje kans op zon. Later vanmiddag en vanavond gaat het ook nog eens hard waaien. En ik hoop dat je een trui aan hebt, want het blijft een graad of twaalf. ZFM verkeersupdate. verkeersupdate.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 Zo wordt het even na twee uur een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag op de Sandport Radio. We zijn er weer drie uur lang vanuit uh, inmiddels zonnig Zandvoort. dus uh, reden genoeg om uh, lekker uh, van uh, de muziek en het programma te gaan genieten. Goedemiddag Dolly. Uh, goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, we zijn er weer. Ja, ja. Tolweg 10a. Ja. En uh, ja, uiteraard weer heel veel uh, te doen uh, vandaag natuurlijk, hè? Absoluut, absoluut. In het programma bedoel je, ja, hè? Ja, ja, ja, zeker, ja. We gaan uiteraard uh, het lokale nieuws even onder de loep nemen. Wat is er allemaal uh, in en rond Zandvoort gaande? Uh, het weerbericht hebben we meegenomen. Want dat is natuurlijk net zo belangrijk als al het andere. We gaan ook even naar de evenementenagenda kijken. Um, we gaan natuurlijk contact proberen te zoeken met Randall Lawson. Die is momenteel in Oostenrijk. Zo, wat doet hij daar? Ja, nou, zal ik dat vertellen? Ja, een mooi evenement van de Ja, Hij staat bij de Red Bull Ring Classics. En dat zijn races. En die races worden gehouden met auto's die allemaal voor 1990 gefabriceerd zijn. Dus dat, dat, ja, dat is wel iets unieks hoor. Dat lijkt me wel geweldig om daarbij te zijn. Ook. Ja, ik zag gisteren een uh, filmpje op Facebook uh, van uh, Rendel. Ja. En toen stond hij even, toen reden die oude bos auto's. Zijn uh, zeg maar de oude Formule 1 auto's. tot was daar uh, lekker zo op wat mij ja. betreft. En die maken toch een tering, lekkere herrie. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik vond het nu dus, wel zo genieten dus met dat de, natuurlijk echt, alle geluiden die we hier in Zandvoort echt hebben. Echt dat oude geluid. En er ja. staat ook bij, bij dat evenement in Oostenrijk... kunnen we straks aan hem vragen... dat ze onbeperkt geluid mogen maken. Ook dat nog. Zonder beperkingen. Bofbipsen. Bofbipsen zijn het. hoor. Ja, ja, Ja ja daar kan alles. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Schade. Ja, nee, niet. Ja, ja, niet schade. Is goed, is goed. Nou uh, ja. Oh, ja. Uh, en we gaan natuurlijk even kijken... welk dier smachtend zit te wachten op een nieuw baasje... in het asiel, in uh, of tenminste het dierenpension in Zandvoort. Ja, zitten er veel of valt het mee? Ik, ik heb ze nog niet geteld, eerlijk gezegd. Oké. Okay, ik, ja, ik zal ze straks even straks voor je tellen. De even. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb er gewoon. Ik zag, ik zag zo'n heerlijk kopie. Ik heb niet meer verder gekeken. Ik was verliefd. Dus uh, ik denk dat ik dat uh, lieve beestje maar ga aanprijzen. Um, dan gaan we nog proberen wat aandacht te besteden aan uh, natuurlijk al die prachtige uh, schilderingen die overal nu gemaakt worden. Van, van al die. ...saaie muren die omgetoverd gaan worden... ...tot uh, prachtige kunstwerken. Ja, dat uh, de ben, die besteedt daar heel veel aandacht aan. Daar willen we het ook even over hebben. Ik weet niet of... Uh, gaan we daar contact over hebben met Leon? We gaan bellen met uh, Leon van kijk, kijk. Die weet er alles van. Uh, die belden, die komen ook op tv. Maar meer uh, vertelt nee, dat er straks Leon. Nee, daar hebben we straks Leon. Allemaal wel over. Ja. ja, zo is het. En dan, uh, volgens mij, ik, uh, ik kan me vergissen... ...maar hebben we natuurlijk weer een hele bak vol met geweldige muziek. Maar dat, dat is jouw afdeling. Zo. Jo. Uh, ja, is het goed Ja, dan moet je week? voor naar de studio komen uh, om het uh, hier uh, te horen. Hè. Dat uh, mag altijd trouwens. Yes. Of je zet gewoon keihard de radio aan. Ja? Ja, een je lekkere muziek. Zo is dat. Waaronder gelijk. deze. Nou, Dolly, leuk dat je erbij bent. Ja. En luisteraars okay. ook een hele goede middag. Tot aan vijf uur Zandvoort op zaterdag. Net zoals Dolly ook al zegt, lekkere muziek. En informatie voor Zandvoort en de regio. Nou, plaat nummer twee staat al, al klaar. Die gaat ze daar beginnen met zingen. Naar Radar Michael Walden en Kimmy, Kimmy, Kimmy. On the road My bed, I was so exhausted from one night to stands. Oh, I caught your smile and you threw me some heat. Well, I, I like your style, it was strong but sweet. I move out of this town baby west to the sand It's all we talked about lately i packed the car bring your guitar and jane for smoking first thing you're done you'd cue the songs and we get going brought you on home waited on the porch for you sat there alone all throughout the morning till i got a hunch down in my gut and snuck around the back Empty cans and I'll be damned Your shit was never packed Did your boots stop working? Did your truck break? Did you burn through money? Did your ex find out Where there's a will and there's a way And I'm damn sure you lost it Didn't even say goodbye Just wish I knew what cost It was the whiskey flowing Were you in a fight? Did the nurse come get you a try? Where you'll be forgotten In 40 years you'll still be here Drunk wash up in Austin You go back, go back shit I loved you, how tragic Oh, did you Een hele grote hit van dit moment, je hoorde Dasha en uh, Austin. Het is uh, kwart over twee geweest, tijd voor het uh, Nieuws in het Kort, Dolly. Ja, Nieuws in het Kort, ja, er is weer heel wat gebeurd. We hebben er even wat uh, kleine dingetjes uitgepakt. En iets wat toch wel heel, heel zwaarwegend is en heel erg is... is dat een 88-jarige dame uit Zandvoort... is opgelicht door een man die zich voordeed als politieagent. Ongelooflijk, hoe haal je het in je hoofd. Uh, ik zal even het, het berichtje erbij pakken. De politie hield maandag 3 juni een 21-jarige man uit Zandvoort aan... in verband met een babbeltruc en dat was in Alkmaar. Hij deed zich... dat hij aangehouden werd natuurlijk. Hij deed zich voor als politieagent... en maakte een geldbedrag en bezittingen van een 88-jarige vrouw afhandig. De verdachte zit vast en zijn rol wordt onderzocht. Het slachtoffer werd in de middag van 3 juni gebeld met de mededeling... dat ze dus slachtoffers was geworden van een poging tot inbraak. Omdat er zogenaamd nog vloordvluchtigen waren... vroeg hij haar of er waardevolle spullen in huis lagen. En ondanks dat het slachtoffer wat argwarend was... overtuigde de man haar zodanig dat zij meeging in de babbeltruc. De vrouw werd verteld dat er iemand langs zou komen om haar spullen veilig te stellen... En vlak daarna kwam er daadwerkelijke man de bezittingen van het slachtoffer ophalen. Toen die man naar buiten liep, werd het slachtoffer nog steeds aan de lijn gehouden. Het slachtoffer rook onraad, maar de man aan de lijn maande haar om geen hulp in te schakelen. Dit omdat zij dan zogenaamd sporen zou wissen. De vrouw belde vervolgens toch een familielid en schakelde de politie in. De politie startte direct een onderzoek en heeft op basis van het signalement... een 21-jarige man uit Zandvoort aangehouden. En met behulp van een politiehond zijn het geldbedrag en de goederen uiteindelijk teruggevonden. En deze worden na het politieonderzoek herenigd met het slachtoffer. Nou, gelukkig dit keer goed afgelopen. Ja, nou, dat zeg je, hè? maar die mensen blijven wel een, een knauw houden hoor. Uh, mensen worden daar heel angstig van... En wie kan je nog vertrouwen? Dat is, dat is heel, een heel nagevolg van zo'n rothandeling. Maar goed, de dingen blijven gebeuren. Uh, dan gaan we even kijken naar het open tuinenweekend uh, in uh, Zuid-Kennemerland. In het weekend van 15 en 16 juni organiseert uh, Groei, en Amp, uh, de Bloei, Groei en Bloei... de grootste tuinvereniging van Nederland haar landelijke open tuinenweekend. Dus voor die mensen die geïnteresseerd zijn in uh, mooie tuinen... Um, op die dagen kunt u hier ook hier in de regio... helaas nog niet in Zandvoort, maar misschien bij deze een oproep. Als u nou echt een mooie tuin hebt waar u trots op bent... en die u graag zou willen laten zien, meldt u dan aan. Uh, de tuinen die zijn open in dat weekend van 11 tot 4. Toegang is gratis en sommige tuintjes hebben ook plantjes te koop. Dus het is wel handig om wat contant geld mee te nemen. Uh, en een folder met adressen van de tuinen en een routekaart is te vinden op www.zuid-kennemerland.groei.nl En die tuinen zijn in Heemstede, Adehout en Haarlem-Zuid? Ja, en dus Het wordt geloof ik lekker weer volgende week. Dus dan kan je misschien lekker op de fiets of uh, iets. Kan je lekker al die tuinen langs gaan. Of een deel, een selectie. Goed, een uh, jongerencentrum hier in Zandvoort wordt verbouwd. Er gaat geklust worden. De tijdelijke locatie waar de Zandvoortse kinderen en jongeren op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag samenkomen wordt verbouwd. Wat doen die kinderen daar? Nou ja, ze gamen, ze maken muziek, ze chillen, ze sporten en ze kunnen vooral zichzelf zijn. Er wordt gezocht naar onder andere handige klussers, creatieve schilders, sterke showers en propere poetsers. Nou, ben jij nou die persoon uh, bijvoorbeeld die dat kan doen? Of ben je de persoon met gravity skills of ander talent? Neem dan contact op met Anne op telefoonnummer 06 18. 539-175. De opening van het vernieuwde jongerencentrum... zal uh, onder voorbehoud begin juli plaatsvinden. Dus hou de socials in de gaten. En jongerenwerk Zandvoort is natuurlijk ook te vinden op Facebook. Zeker wel. Dankjewel, Dolly, voor het uh, nieuws in het kort. En ben jij een propere poetser... dan uh, kan je dus uh, aanmelden bij het uh, jongerencentrum hier in Zandvoort. Wat een mooi woord was dat. Hier is uh, Laura Brenneken. Ja, je zet er een biertje onder en in één keer weer een hitje. Je de weerbericht. En de titel was Stappeling in. Nou, het is tijd voor het weerbericht, Dolly. Hoogste tijd zelfs. Ja, er zijn wolkenvelden vandaag. Maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Dat hebben we dus allemaal, denk ik, al in de gaten. Uh, hier en daar is zelfs ook een bui mogelijk. En er waait een meest matige westenwind. Temperatuur die blijft zo hangen rond de 18 graden. Vanavond valt lokaal nog een bui, maar geleidelijk klaart het op. Komende nacht is het vrij helder en bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Morgen dan zijn er flinke perioden met zon. Het blijft droog en er waait de meest matige westenwind. Temperatuur gaat naar maximaal 17 graden uh, op aan. Zullen we eventjes uh, naar maandag kijken wat dat ja, is goed. doet? Ja, ja. nou goed. Maandag dan overheerst de bewolking en valt er geruime tijd regen. Ja, het, het wordt er allemaal niet mooier op, hoor. Hé? De wind waait uit het westen en het wordt niet warmer dan 14 graden. Dinsdag breekt de zon weer door. Maar ja, ook dan komt het weer tot enkele buien. De wind waait uit het noordwesten en het wordt 15 graden. Nou, en de rest van de week en in het weekend is er een mix van zon, wolken, zo nu en dan een bui. Maar langzaam wordt het ook wat warmer. Want woensdag is het 16 graden. En vanaf vrijdag liggen de maxima zelfs rond 20 graden. Oh, dat is het goed. nieuws. daar gaat eindelijk een beetje op lijken, jongens. Zeker, het Nog wordt een zomer. Week hier het ja. wordt zomer. Dankjewel, <laughs> Dolly. Het weer is ook naar te lezen op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. En dan word je wakker hier in Sanford... en dan uh, hoor je al die racegeluiden vanaf het uh, circuit. Lekker hè, Dolly? Potverdikkie. Zeker Echt, wel. Maar wat wel mooi hier uh, in de duinen en uh, aan de zee. En dat is uh, DTM-tijd. Want uh, dit weekend wordt uh, DTM verreden op het uh, circuit. Uh, race 1 is uh, bijna afgelopen. Nog twee minuten te gaan. En dan weten we ook wie uh, die race gewonnen heeft. Nou, als ze toch bij de Duitsers uh, zijn... dan uh, komen we op uh, deze plaats... Want hier is Peter Schilling en Major Tom. Gründlich durchgecheckt, steht sie da und wartet auf den Start. Alles klar, Experten schreiben sich. Um ein paar warten, die Crew hat dan nog. Een paar vragen, doch. Der Countdown läuft. Effektiviteit bestimmt das Handeln. Man verlässt die kleinst aus den anderen, jeder weiß genau was vor ihm abhängt, jeder ist im schwindel doch mehr Nou, race nummer 1 op het circuit uh, Sanford zit er inmiddels op. We hebben het over uh, DTM. Het is DTM weekend. En vandaar ook uh, deze van uh, uh, Piet Schilling die we net rijden. Ja, en dat was noodgeval. Je de single van de Goldband. DTM, ja, ze juist voorbij. En we kunnen melden dat Eetken de race gewonnen heeft. En dat is een Brit, gevolgd door Rast, die de tweede plek behaalde. Meer informatie straks over racerijen en dergelijke. Uiteraard in onze eigen pit reports. We in your fight Dat was Starship en We Build The City. Een lekkere single uit de jaren 80. We gaan naar studio Leon van Essen toe, Dolly. Want Leon, goedemiddag. Goedemiddag. Een hele goeiemiddag. Ja, ik ah, hoor nou, je Leon. vanmorgen al bij onze collega's van Goedemorgen Zandvoort. Maar het is toch even belangrijk dat we daar ruim aandacht aan besteden. Want Street Art in Zandvoort is begonnen. En wij als radio besteden daar heel veel aandacht aan. Niet alleen met geluid natuurlijk... Maar ook uh, met uh, televisie en uh, YouTube. Wat kan je daarover vertellen? Nou, wat, uh, wat natuurlijk heel erg leuk is om uh, dit hele nieuwe kunstproject in Zandvoort op een leuke manier in beeld te gaan brengen. Hebben we in ieder geval op één plek een timelapse camera kunnen plaatsen? Dat uh, is een bedrijf van Marcus, uh, timelapse.live. Uh, en uh, nou, dat maakt het natuurlijk heel leuk om dan uh, zo ja, heel spontaan uh, te zien hoe zo'n uh, kunstweek tot stand komt. En uh, we volgen, dat is eigenlijk de bedoeling, we volgen het zoveel mogelijk. Ja, alles wat er gebeurt uh, rondom de kunstenaars... Uh, je, er is een mooie uh, route ook uitgezet. Die uh, is ook te vinden op uh, beleefzandvoort.nl Streetart Zandvoort. En uh, ja, het, het, is, het is gewoon ontzettend leuk om te zien wat er gebeurt. Ja, en hoe werkt dan zo'n uh, timelapse waar je het uh, ja, uh, over hebt? Want uh, het wordt 24 klein... uur wordt er een opname gemaakt? Of, uh... Ja, het is een kleinbootcamera. Dat zijn eigenlijk gewoon foto's. He, dus om de minuut wordt er een foto gemaakt. Oh, oké. Okay. Oh, zo en, gaat het. Uh, ja, om de minuut. dat, dat wordt digitaal opgeslagen. Uh, eens per dag loopt Marcus even met zijn computer daar langs. Want we zaten met het probleem dat het internet... Uh, ...precies in die hoek van het Palace Hotel uh, erg onvoldoende was. We konden er nergens uh, bij. Dus er is een schoteltje geplaatst. En dan leest Marcus uh, de harde schijf weer uit. ...van het aantal foto's wat er weer is. En uh, daar beginnen we dus. Die zetten we dan weer op de, op de... Hoe heet het? In de montage. En dan hebben we weer een nieuwe versie. Ja, weer een ik mooi een vooral een vooral project zou ik horen. Ik heb een net de uh, versie 3 erin geho gehoord. En, en als je die erin gooit... ...waar kunnen onze luisteraars en uh, kijkers... Uh, ...dit gaan volgen? Nou, het is uh, zo dat... Uh, ...de... TV van Zfn, ja. Hè? Dus uh, zowel op kanaal 40 als op KPM kanaal. Ja. Elk hele uur. Op... Elk heel uur, dan wordt er zo'n timelapse ja. uitgezonden. Er wordt zo'n timelapse uitgezonden. Maar dat, en... is alleen de de, de, de, dat zijn alleen de kunstenaars die bij het uh, oude Dolfi zeg maar aan het werk zijn. Ja, nee, maar er zijn ook wat afbeeldingen van wat er gebeurd is op de kippentrap. Ook? En, uh, ja, die zitten er ook bij. Nou, konden we, we daar geen timelapse neerzetten, omdat nee. het smal was. Ja. Uh, en er is ook maar één zijde van het Dolphinarium waar we een timelapse op hebben staan. Ja. Want de andere kant, ja, dat kon niet. Daar, daar stonden geen palen of daar kon je geen internet hebben. Nee. Uh, zelfs op Venemaplein zijn de, de, hoe heet het, de lantaarnpalen weggezaagd. Dus daar heb je helemaal ja. geen plek meer op te hangen. Ja. Maar dat doen we dan met foto's. We lopen er langs, we maken foto's, Aha. filmpjes. En ah. zo volgen we dus heel consequent alles wat er gebeurt uh, op die verschillende locaties. Fantastisch. En nee? uh, om het beeld helemaal wat duidelijker te maken ja. gaat uh, Carina uh, volgen, begin volgende week met uh, Hilly een wandelingmaker. Ja. De wandelingmaker zoals die ook op uh, de website staat. En uh, om wat nader kennis te maken met de kunstenaars. Uh, die gaan we later ook wel weer interviewen. Uh, en, en dan, wat komt er? Hè? Er komt op de oude brandweerkazerne er komt een hele muur die bespoten wordt. Uh, dus het is echt dit is een ontzettend leuk project. Het is, uh, is een beetje wat we hadden met die zandsculpturen. Dat was ook altijd zo ontzettend ja, leuk. Ja, ja, dit ja. Is ja. Waard, dit is een waardige vervanger, hoor. Ja, ja, ja, ja, ja op, op een gegeven moment was een uh, zandsculptuur uh, natuurlijk uh, weer uh, weg, werd, uh, weggehaald, uh, Leon. En ja. dit uh, is toch uh, iets uh, blijvends, uh, lijkt mij. Ja, je zou bijna met een roller eroverheen moeten weer zien kwijtraken. Ja, ja, ja. Of wordt het ook uh, bijgewerkt? Dan één keer in uh, zoveel uh, uh, jaar of uh, maanden wordt ja. het even bijgekleurd? Nee, uh, uh, ik, ik heb geen idee hoe dat uh, nee. verder gaat. Dat, uh, dat zouden we... Dat horen we vragen. wel van Carina. Die vraag oh, zal ze ongetwijfeld aan Hilly gaan stellen. Ja, absoluut. Dat is een ja. mooie vraag voor Hilly voor, voor uh, Carina volgende week. ja. Um, maar het is op, de, op dit moment is het gewoon leuk uh, om te zien... Uh, er zijn de, de, de thema's die gekozen zijn hebben eigenlijk allemaal wel een beetje met Zandvoort te maken. Mm -hmm. Hoewel, ja, het is wel zoeken af en toe hoor, van hoe moet je er naar kijken, maar het is ontzettend leuk. Mm -hmm. Nou en we gaan zo meteen, we dat ook nog wel even kijken... want we vinden ook dat uh, bijvoorbeeld die garagedeuren de de Celsiusstraat... Uh, ja, die zijn natuurlijk ook ontzettend leuk. Dat is ook street art. Absoluut. Uh, we hebben nog de poortjes. Daar zitten ook. Daar is ook een heel mooi kunstwerk. Dus we gaan wel even nog een paar extra dingetjes in de film toevoegen ja. aan de wandeling. Ja. Uh, ja, omdat we zoveel leuke dingen hebben hangen. Ja, het, het, het gaat echt als een, een prachtig lint door het, echt, het hele dorp heen. Hè? Ja, Alle ja, wijken ja, ja. worden meegenomen. Ja, je moet een klein stukje, je mag zelfs nog een klein stukje strand nemen. Paal 69, daar hangt een of andere band ja. in een Paal. Ja, heb ik gezien. Ja. Geweldig, geweldig. Ja. Echt heel leuk. Ja, nou, dus dat is echt, het is echt ontzettend leuk. Het ja. Want dat is het initiatief van uh, Beleef Zandvoort, uh, dus van Hilly, uh, Gilles en Jante die dit uh, helemaal opgezet hebben mm -hmm. en... Uh, nou ja, daar, daar komt er ook een vervolgje in het uh, museum. Ja. Dus het is een heel mooi project. Zeker. Als dus je er wat, een... wat meer van wil weten, echt even naar de website Leeds Zandvoort gaan. Ja. Daar uh, komt echt alle informatie fantastisch langs. En ja. uh, nou, morgenochtend vroeg staat er weer een nieuwe versie op, uh, op tv. Dus dan heb je weer elk uur even weer rustig kijken van hoe ver ze zijn. Ja. Maandag komt er weer eentje, dinsdag komt er weer eentje. En ja, totdat het klaar is. Ja, 5 juli dus, want 5 juli is de grote opening, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. ja. Nou ja, en tot die tijd, ieder uur kijken naar de Zandvoortse kanalen... op de kabelkrant, hè, op, de, op Siggo en... Uh, KPN. De KPN. Dus, äh, 48, en op YouTube hè, op YouTube ja. kan ook. Op YouTube staat Ja, hij. ja, nou, e. ja. En Rob heeft natuurlijk dus gezorgd dat hij ook nog op Facebook staat. Ja, en, en op onze app natuurlijk. En he? op de app. Op de dus app. Ik denk ja. dat we er op een leuke manier. En uiteraard uh, ook bij Beleef Zandvoort en de andere komen ze er ook op staan hoor. Ja. Uh, maar dat is, uh, ja, voor, voor ons is dat meer routine dan uh, voor anderen, maar dat gaat ook allemaal lukken. Ja, ik zag al dat uh, de, ook de, de video's heel veel gedeeld worden, Leon, dus uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat komt uh, zeker wel goed. Ja, absoluut. Ja. En uh, ja, nou ja, het hoort bij zand voor dit soort dingen, denk ik. Inderdaad, en een heel mooi, uh, ja, mooi opvolger van de zandsculpturen. Zonder meer. Zonder, Zonder meer, zeker weten. En, nou. Dus volgende week, zodra uh, Carina dat interview gedaan heeft, uh, gemaakt heeft... dan maken we daar ook een mooie compilatie van. En dat komt dan om vijf uur op tv. Aha. Met wat herhalingen zo de volgende dag doorheen. Ja. Maar dat, uh, dat gaan we via Facebook uh, gewoon even melden. Oh. Ik wou zeggen, schrijf jij mee, uh, Dolly, met al die uh, data die uh, we moeten onthouden? Voor wanneer, ja, voor wanneer er wat op TV is. Ja. Nee, nee. Ik heb niet meegeschreven. Oh, nee. nou ja, gelukkig nou, hebben we alleen dan dat het uh, op <laughs> Facebook uh, terechtkomt. Ja, ik, ik zorg dat het bij jou terechtkomt. Uh, komt, is het helemaal uh, goed. straks weer op Facebook. He helemaal goed. Nou, uh, dank in ieder geval iedereen die meewerkt hè, aan het uh, mooie project. Niet alleen de kunstenaars, uh, Beleefd Zandvoort. maar ook uh, wij als uh, Zandvoortse Radio en TV. En uh, oh, ja. ja, dat uh, geweldig dat het uh, zo mooi opgepakt wordt uh, met uh, Marcus ook met zijn timelapse. Ja, hartstikke leuk. Zeker weten. Nou, dankjewel oh. Leon voor de informatie. Oh, okay. En als je weer wat te melden is, uh, je weet ons te vinden. Hè? Ja, zeker uh, zweten. Zeker weten. weten. <laughs> Oké, <Okay. laughs> okay. hoi hoi. Dag Leon. Dag Leon. Ja, we gaan lekker een lekkere gouden oude draaien. Luister je naar een radiostation en er komt in één keer deze plaat uh, langs. Ja, ik was heel eventjes uh, afgeweken van uh, ZFM. Maar dit is wel een mooie die ik gevonden heb. Een heerlijke gouden uit de jaren zeventig volgens mij. Gillian Lennon hoorde je en uh, Too Late for Goodbyes. Nou, wij zijn nog lang niet gaan door tot vijf uh, uur. En je hebt nog een uh, mooie, uh, mooi bericht over een uh, zomeravondconcert. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Er is weer een zomeravondconcert in aankomst in de protestante Kerk. Uh, vorig jaar waren er ook maandelijk zomeravondconcerten. En dat is nu weer zo. Uh, de eerste die gehouden gaat worden nu... dat is op woensdag 12 juni. En de spits wordt ook deze keer weer afgebeten... door de coverband Rooftop. Nou, waarom is die coverband nou zo leuk? En wat kofferen ze? Deze vijfmansformatie, die vooral gespecialiseerd is... in de Beatle-nummers, die gaan ze kofferen... zal vanaf half acht meerdere liedjes... van de welbekende band ten gehore gaan brengen... En tijdens de zomeravondconcerten is er altijd een pauze... ...waarin bezoekers een gratis kopje koffie of thee worden aangeboden met een koekje. En ook het koekje is gratis. Wauw. Ja, het zou toch mooi zijn dat je de koffie en de thee en het koekje betaalt. Nee, nee, nee, nee. En uiteraard mag er meegezongen en gedanst worden. Dus het wordt kortom een groot feest. Ja, want vorig jaar heeft Roeptop, toen waren ze er ook hebben ze het dak van de kerk zowat eraf gespeeld. Dus het was bijna een open, open kerk geworden. Het was een swingende avond en dat gaat... Waarschijnlijk, naar grote waarschijnlijkheid, echt wel weer gebeuren. En voor je het en... weet hebben we een cabrio-kerk. Uh, een cabrio-kerk, die... ja, zo is het. Nee. Maar zover komt het niet, hoor. Want het is een hoog dak, dus dan moet je heel goed je best doen. Uh, niet alleen de koffie en de thee zijn gratis, maar ook de entree is gratis. Nou, dus, jongens, wat wil je nog meer? Een mooie coverband, de Beatles. Help. I need somebody. Help. Not just anybody. Help. You know, I need someone. So much younger than today. I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but oh, now these days are these gone. and I'm gone. not so self-assured. Now I'm fine. Now I find I've changed my mind. I know